Er zijn positieve en negatieve reacties op het plan van de Zuid-Hollandse verpleeghuizen... om familieleden en bewoners verplicht te laten meehelpen. Seniorenbond AMBO jaagt het initiatief toe... maar de vakbond Afra-Cabo-FNV vindt het onnodig en onwenselijk. De zorgorganisatie Vierstroom begint in Bergambacht... en vlist een proef met familiehulp in verpleeghuizen voor demente mensen. Volgens Vierstroom, directeur van den Oever... moet Nederland af van het idee dat de verzorgingstaat alles oplost...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 Blijven de leden van de Veiligheidsraad met de vinger naar elkaar wijzen? Annan bemiddelde de afgelopen maanden in het conflict in Syrië, maar stopte nu mee. Het plan dat hij met de strijdende partijen overeenkwam om een einde te maken aan het geweld, werd geschonden door zowel het regeringsleger als de opstandelingen. Vooral in Aleppo en Damaskus, de twee grootste steden van Syrië, is het geweld de afgelopen weken verhevigd.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 Twee keer brons vandaag. Wat komt erbij? Ranomi kromovic Jojo komt om 21.37 uur 37 op het startblok voor de 100 meter vrij. Een live voetbal in de voorronde van de Europa League. Maar eerst Kofi Anan. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, die uh, Kofi Anan, hij stopt als uh, gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga voor Syrië. Liet hij vanmiddag weten op een onverwachts ingelaste persconferentie. Ik heb de secretaris-generaal van de VN en de Secretaris generaal van de Arabische Liga laten weten, zegt hij dat ik mijn missie niet wil voortzetten wanneer het mandaat afloopt eind augustus. Hij noemt dus als reden het vingerwijzen in de VN-veiligheidsraad... op een tijd dat het Syrische volk actie nodig heeft. Zonder internationale druk, ook van regimes uit de regio... noemt hij het onmogelijk voor hem of wie dan ook... om de Syrische regering en de opstandelingen tot praten te krijgen purposeful and united international pressure including from the powers of the region it is impossible for me or anyone to compel the syrian government in the first place and also the opposition to take the steps necessary to begin a political process vanuit verschillende kanten van de wereld komen reacties op het stoppen van anan onder andere Rusland noemt zijn vertrek als gezant jammer Correspondent Sander van Hoorn legt uit waarom Annan's vertrek de internationale wereld niet goed uitkomt. Men vindt het vooral jammer omdat er nu een, uh, een schaamlap wegvalt. Uh, doordat Kofi Annan daar uh, liep te bemiddelen, doordat hij in elk geval een plan had waar niemand anders een plan heeft, doordat er waarnemers waren, kon de internationale gemeenschap zeggen we geven diplomatie nog een kans. Ja, dat excuus dat missen ze nu, want Kofi stopt stopte dus mee. Het stoppen van Anand zal volgens Sander van Hoorn weinig gevolgen hebben voor de situatie in Syrië zelf. Omdat Anand's vredesplan toch al niet veel uithaalde. Dat plan dat is op een gegeven moment ingegaan. Punt 1 was een staak het vuren. Dat is er misschien een minuut geweest, langer niet. Uh, die gevechten zijn alleen maar heviger geworden. En dus uh, zal het voor Syrië in de dagelijkse praktijk weinig uitmaken. Uh, je, je kan trouwens al zien dat de oppositie sowieso weinig vertrouwen meer had in uh, Kofi Annan. Ze zeiden: uh, Hij behandelt ons, dus uh, de oppositie en de regering, als gelijkwaardige partijen. Hij zegt dat we allebei de wapens neer moeten leggen. En hij bedenkt niet dat wij de wapens alleen maar hebben opgepakt, omdat ze uit. Moord werden. Dat was het standpunt van de oppositie al langer. Dus in Syrië denk ik dat in elk geval de rebellen er niet rauwig om zullen zijn. En de mensen die er wonen, die weten dat het in de dagelijkse praktijk weinig uit zal maken. De VN en de Arabische Liga gaan nu op zoek naar een opvolger voor Anna. Ja, we hebben al eerder gezegd dat we veel live livesport hebben vanavond. Natuurlijk het voetbal. Laten we eens even gaan kijken bij uh, Heerenveen. Dat speelt tegen Rapids. Boekarest staat 1-0 voor. Doelpunt uh, Jurisic, Frank. 38 minuten. Verder geen enkel probleem. Eh, dat rap in Boekarest. Want eh, Noordveld eh, heeft één keer voor de zekerheid naar de hoek gezweefd. Maar dat was eigenlijk alleen maar om er zeker van te zijn dat die bal niet nog onverwachts eh, richting de goal zou draaien. En dat is echt alweer heel lang geleden. Zover moeten we dan alweer, echt het begin van de wedstrijd alweer teruggaan. Veen controleert de wedstrijd. Heeft ook de kans op 2-0 wel gehad. Dat kreeg eh, Tanane. Nu komt trouwens eh, Van La Parra weer over de rechterkant. Houdt even in. Legt de bal breed naar de Ron. Dan gaan we terug naar. Zomer. Die kans van Tanane op de rand van het strafschopgebied Midden voor de goal moest hij de bal ineens met links nemen. Hoefde eigenlijk niet eens, want hij stond helemaal vrij. Maar hij deed het wel ineens. Nogal onrustig schoot de bal hoog over. Totaal onnodig. Hij had alle tijd om uh, de bal aan te nemen. Te mikken, te kijken. Desnoods nog naar de goal te lopen. Wilde hij nog wat dichterbij gaan staan. Maar uh, dat gebeurde allemaal niet. Heer de Veen heeft de kansen op 2-0 wel gehad. Rapit heeft nog helemaal geen uh, serieuze kans gehad. Zou die nu eventueel kunnen gaan krijgen? Althans, dat dacht i toen de bal over de zijlijn ging. Maar de scheidsrechter vindt net als Zuiverloon dat die bal over de zijlijn is geweest. En voor Heerenveen moet, worden, voor, uh, zi moet zijn. En dat is hier uiteindelijk ook Zuiverloon. Een van de nieuwkomers. Hier natuurlijk al wel eerder gespeeld. Hij uh, gooit in en Heerenveen kan bouwen aan de volgende aanval. Overtreding gemaakt. Nu op de eigen helft bij het wegstarten. Daarvan uh, Tanane richting de volledig vrije Roemeense helft. Maar uh, door die overtreding gaat die aanval dan uiteindelijk niet door. En kunnen de Roemenen weer komen via een paas van Duarte. Aan de zijkant gegeven richting Sordou. Sordou nu uh, zomer op zoeken. En uiteindelijk levert dat dan een Roemeense corner op. Daar zou dan eindelijk wel eens wat gevaar van de Roemenen kunnen komen. Na 40 minuten voetballen. Als uh, Roman naar de uh, hoekvlag gaat. En die hoekschop gaat nemen. Gaan die centrale verdedigers allemaal meekomen. Konstantin Oros, Bozovic de aanvoerder staat al klaar in de tweede lijn. Om eventueel te gaan schieten als die bal wordt weggekopt. Het inkoppen lijkt helemaal nergens op. En dat vindt Gregori zelf ook, de man die kopte. En als de bal is weggewerkt over de zijlijn is alle onrust achterin bij Heerenveen alweer achter de rug. Vijf minuten voor de rust. Heerenveen probleemloos tegen Rapid Boekarest op 1-0. Ook in Enschede wordt gevoetbald in de voorronde van de Europa League. Twente speelt tegen Mladda Boleslav. Bas Tegeler. Ja, zo is het. 0-0 is het na 24 minuten. Ondanks het feit dat Twente bezig is met een soort permanente omsingeling van de tegenstander. Want uh, al te veel heeft die tegenstand uit Tsjechië voorlopig nog niet om het lijf. Daarbij moet je wel opmerken dat de Tsjechische ploeg, ik geloof zeven, zo is het ons tenminste uitgelegd, min of meer basisspelers mist. Dat helpt niet. Uh, veel geblesseerden daar en dus veel pech. Terwijl de Tsjechische competitie ook al begonnen is. Dat kwam ook al niet goed uit. Daar verloor afgelopen weekend Blada de eerste wedstrijd. Kortom, het zit de Tsjechen nog niet mee. Vanavond gek genoeg weer wel, want als het een beetje mee had gezeten voor Twente, had die ploeg op 1 of 2-0 kunnen staan. Na de kansen die we al gemeld hebben nog wat schoten van afstand gezien van Plet van Ver. En nog een aardige poging zo even van dichtbij van Chatli. Naar voor de zoveelste keer goed voorbereidend werk van Tadic. Die dus vanaf de rechterkant komt. Nu vanaf de linkerkant Schilder. Chatli wijst en zegt uh, geef mij de bal maar mee. Die nadert nu zeg maar het strafschopgebied, Draait weer naar binnen. Geeft de bal aan Brahma. Die krijgt een zee van ruimte elke keer. Geeft nu de bal mee aan de rechterkant. Er is Rosales plotseling opgedoken. De rechtervleugelverdediger. Die krijgt de bal niet onder controle. Moet hem terugspelen naar Willem Jansen. Zo gebeurt het weer allemaal op de Tsjechische helft. Terwijl Rosales nu de bal weer aan Brahma geeft. De Tsjechen met uitzondering van één spits. Wachten met alle overige negen veldspelers af. Zeg maar rond het eigen strafopgebied. Terwijl Chatwin nu wegdraait van de tegenstander. En de bal meegeeft aan Fer. Als die twee aan de bal komen gebeurt er meestal wel wat aardigs. Nu komt er een steekballetje naar Tadic. Die staat weliswaar in het strafopgebied, Maar glijdt al weg. En zo komt er aan deze aanval van Twente wat roemloos einde. En kijken we nu ook nog naar een geblesseerde Tadic. Die bij dat wegglijden blijkbaar ook nog ja, in de herhaling zie je dat hij uh, het contact met de aarde verliest met zeg maar, zijn rechtervoet. En als je dan uh, wegglijdt en een beetje verkeerd terechtkomt, zou je er nog iets van over kunnen houden. Ook dat valt mee en het applaus op de achtergrond is dan Voltadic die weer overeind krabbelt en zegt het gaat wel weer. Na 26 minuten, Twente veel beter dan Lada Boleslav. Ook wel wat kansen gekregen, maar geen goals gemaakt dus 0-0. ja terug naar 1984 Cock uh, Robin was dat The Promise You Made. Dan gaan we even kijken bij Heerenveen uh, Rapid Boekarest. vraag me af of het er veel te kijken valt als ik het zo hoor. Want volgens mij is het rust, uh, Frank, of niet? Dat heb jij goed gehoord, inderdaad. Uh, het is net rust geworden. 1-0 e voor uh, Heerenveen. Ik heb al, uh, nou, ik denk al een keer of zes het woord probleemloos gebruikt. Ik ga daar straks uh, wat alternatief op bedenken... mocht het in de tweede helft zo blijven voor uh, de Friese, Want ik weet niet hoe die, uh, door, door dat Romeinse elftal is uh, samengesteld. Maar dat is waarschijnlijk met de ogen dicht gebeurd. Het lijkt helemaal nergens op wat ze laten zien. Er zit geen enkel idee achter. Het is allemaal op toeval gebaseerd. Ze zijn één keer gevaarlijk geweest in de laatste tel van dit duel. Dankzij een vrije trap, punt 16. Daar ging Savlevic achter de bal staan. Die raakte de buitenkant van de paal in de kruising. En uh, daardoor werd Hirveen dan uiteindelijk nog gered. En het is dat het maar 1-0 is. Dat het nog iets op lijkt. Uh, dat, uh, op spanning, uh, dat, uh, dat het nog op spanning lijkt wat hier aan de gang is. Want anders als het 2-0 dan was iedereen hier lekker naar huis gegaan en was lekker de Olympische Spelen gaan kijken, vrees ik. Veen, rapid Boekarest, 1-0. E je hebt in ieder geval wel al uh, een doelpunt gezien. Kunnen niet zeggen van Bas Ticheler bij Twente tegen Mladá Boleslav. Het scheelt er weinig trouwens. Plet zo even na balverliezen de opbouw van de schoot maar net over. De doelman zat er nog met een vingertje aan. Jan Sjeda, die nu de hoekschop die het gevolg van die actie was, wegboxt. Zo blijft eigenlijk het wedstrijdbeeld onveranderd. Namelijk Twente heeft de bal. Twente zet de tegenstander onder druk... Tsjechen komen nauwelijks nog de eigen helft af. Of zeg eigenlijk maar gerust helemaal niet. Het enige is dat bij Twente het tempo wel een beetje eruit gegaan is vind ik. En als je nou eigenlijk in een wat te laag tempo die bal rondspeelt rond speelt rond zo'n strafhoopgebied. Waar dan 7, 8, 9 mensen op een klein kluitje staan van de tegenstander. Dan wordt het niet makkelijker. Kortom dat moet eigenlijk verbeteren na een half uur. 0-0. En een diepe bal van Twente die wordt doorgekopt nu door Ver in de loop mee van Tadic. Die wil de bal controleren met zijn voet. En daar komt eigenlijk ineens Petter Johanna, een van de twee centrale verdedigers, om die bal weg te koppen. Die bal die hangt uit, 50 centimeter boven de grond. U raadt al wat er gebeurt. Hij raakt weliswaar de bal te verdedigen, maar komt ook een aanraking met de voet van Tadic. Die denk ik echt niet gezien heeft dat die Tsjechische verdediger daar al was. Het loopt uh, overigens met een sisser af, want de verdediger staat alweer. De scheidsrechter heeft gezegd, ik beoordeel dit als gevaarlijk spel. Dat was het ook. Dus de Tsjechen krijgen een vrije schot, maar hij laat een gele kaart achterwege voor Talis. Dat had hij, als hij kwaad had gewild, maar zo kunnen doen. Twente heeft dus wel de mogelijkheden gehad. Twee, drie echte kansen. Van Chatli was de grootste. Die kregen we al eerder mee vroeg in de wedstrijd. En die van Plet had schot van zo even, dat dus door de doelman net werd overgetikt, de tweede. En daar tussendoor allemaal wat halve. Nu komen zo waar de Tsjechen is via Jan Boril maar die loopt zich vast op Rosales... En zo is wel ontdekt dat uh, als de Tsjechen balverlies leiden. Nu hebben ze overigens vrij veel mensen achter de bal. Maar dat dat wel de momenten zijn waarop Twente met een snelle omschakeling. plotseling kan genieten van wat ruimte. Die er dus eigenlijk verder niet is. 1-2 met Schilder en Chudli, Waardoor Chatley weg mag aan de linkerkant van het veld. Maar op het laatste met een schouderduurtje krijgt van Broensliek. Dat is een van de twee controlerende middenvelders. Die er dan vervolgens parmantig met de bal vandoor wil. Maar dan ver weer op zijn weg vindt. Nog ruim voordat de middenlijn ook maar in zicht komt van de bal wordt gegleden. Dat geeft aan dat Twente de tegenstander ook diep op de heilige helft onder druk zet. Wat dat betreft ontbreekt het eigenlijk aan weinig. Behalve dan, dat zei ik, het tempo zou wat hoger moeten liggen. Dan kun je de tegenstander echt kapot spelen. En dat lukt dus nu in ieder geval in de score nog niet na 33 minuten. Want geen goals in Enschede. Straks erben over Henk Grol. Hij was erbij vandaag. Eerst server Dorian van Rijsselbergen. Die uh, blijft uitstekend presteren. Hij won vandaag de vijfde race. In de zesde race werd hij tweede en daardoor gaat hij Riant aan de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 Ja, wat kan er nog mismaan? Ik kan al een hele hoop misgaan. Ik kan mijn voet breken. Kan, uh, <laughs> ja, er kunnen gekke dingen gebeuren. Maar uh, gewoon lekker blijven varen, dan moet het goed komen. Wie is je belangrijkste tegenstander? Is dat, is dat Dorian van Rijsselbergen? Die, die gekke dag die jij nog wel eens wil hebben? Ja, nee, zeker weten. Het is, wel, uh, ja, het is gewoon belangrijk dat ik mezelf blijf en dat ik goed blijf varen. En uh, ja, nu, zoals de dag van vandaag ook, dan zie je toch dat Nick... Uh, ja, een kleine, kleine mogelijkheid zag hij om mij een beetje een, een oor aan te naaien. En dan doet hij dat ook graag. Daar baal je van, hè? Ja, daar baal ik van. Denk van oh, dan denk ik van, wat kan je het zelf niet winnen? Kom op zeg, uh, laat maar lekker mijn race varen. Jij, ik laat jou een race varen. En dan, ja, mede de best man win. Ja, wat gebeurde er precies? Nou, ik, ik zat in een, in een lastig parket. En <laughs> de Duitser zat onder me. En ik kon net over de Duitser heen. En toen dacht hij, ja, ah, hij was net even te laat. Maar hij, hij dropte op me in. Dus hij ging me vuile wind geven, zoals we dat noemen. En... Uh, ja, ik probeerde een beetje met me te spelen. Maar ik denk, ja, wat jij ja, kan, kan ik ook. Dus ik loefde hard op en ik probeerde hem even een tik te geven. Maar, uh, maar het ging allemaal goed. Is het een moment dat je bijna vergeet dat je op de Olympische Spelen bent? Dat je gewoon wil winnen en, en het niet kan hebben dat iemand zoiets met je doet? Uh, nou, je zit altijd gewoon volle bak in de race. Ik bedoel, wat hier allemaal gebeurt, dat krijg je allemaal niet mee. Dus uh, wat dat betreft is het heerlijk. Wat was dat? Want hij hield twee vingers achter je hoofd. <laughs> ja, dat is bimba. Maar zo is het allemaal, weet je. Iedereen we we stond met z'n allen te wachten op het uitstel. En iedereen staat lekker met elkaar te bepieren op, de, op, de, op, de, op het tapijt. En te wachten tot die vlag naar beneden gaat. Het is niet dat iedereen afgeschermd zit van, oh, het ziet er goed uit, maar we gaan niet met elkaar praten of zo. Ja, dat was uh, Dorian van Rijsselberg. Hij ligt dus nog op koers, om het even zo te zeggen. De vragen werden gesteld door Jeroen Stekelenburg. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, ook vanavond is Erben Wellemars weer hier aan tafel. Ja. Herben. Goedenavond, Erben. Goedenavond, Herman. Jij was in de judo vandaag. Ja, ik was vandaag toch weer in de judo -hal. Ik heb er nu... Uh, de de de dag al, maar het was echt fantastisch. Dat was spannend. Het was spannend. Ik had vandaag voor het eerst echt het gevoel... dat er echt een belangrijke wedstrijd bezig was. Ik vind het een hele deprimerende hal. Maar vandaag gebeurde er, waren er wel fantastische wedstrijden. Alleen het probleem was wel... dat waren niet de Nederlanders. Want de finale was echt geweldig. Uh, een, uh, uh, vooral, vooral bij de, de dames. Een, een meisje uit Groot-Brittannië die echt... Uh, Heel onverwacht gewoon in, in, in de finale kwam, nou, ze wonnen hem net niet. Uh, en een uh, man die, die Rustig die vond, Rust, die met waar Poetin bij was. En Cameron was er, was er bij. Iedereen was er gewoon. En wat ja. mooi op het moment dat uh, Poetin binnenkwam, de eerste partij die hij zag, dat was de eerste partij nadat Henk Grol. Uh, uh, Flora, dus de eerste partij... Die, die moest voor uh, om zich nog te kwalificeren... voor een bron, plak. En toen, nou, die maakte die meteen geweldig af. Meteen Hupke, Ippon. Uh, dat was echt de echte Henk Grozel als we hem graag wil, wil, wilden wilde zien. Ga je nu zeggen dat, uh, dat uh, we de medaille... ook mede te danken hebben aan Poetin dan? Uh? Nou, je weet het maar nooit, maar hij was er wel. Poetin ik, is wel een judoka uh, dus, ja, overigens. Ja. Ja, ja. Ja, ja, hij heeft zelf de, de, de zwarte de zwarte band. Dus, uh, maar... Overigens, zitten die dan gewoon ook heel dichtbij of zo? Ja, dus ik vind dat voor de veiligheid valt me allemaal reuze mee. Want ik kan overal heen lopen en ja, je kunt zo uh, naast Poetin gaan zitten. Of als, als hij naast uh, zou, zou, nou jou. Ja, ja. Ja, ja, ja, dat is ja, zo. Maar ik denk niet dat hij, hij naast mij gaat zitten. En ik heb het ook maar niet, niet, niet geprobeerd hoor, om, om naast hem te gaan zitten. Ja. Ik zat gewoon lekker, lekker op, op, op, de, op de tribune. Um, het, waren dus in hand, het waren mooie wedstrijden, maar die Nederlanders, het lukt gewoon niet. En ik voelde nu al drie dagen lang dat er op het Nederlandse team zo'n enorme spanning zit. En volgens mij is die spanning gewoon te veel. Af en toe dan probeer ik, denk, hey, ik ga Cor van de Geest even aanspreken. Maar als ik dan bij hem in de buurt kom en dan geef ik hem één blik. En ik denk, oh, oh, oh nee, wegwezen hier, wegwezen hier. Want zometeen he, dan, dan slaat hij me hier een hier, hier stadium uit. Het is echt net niet goed. Het is, en dat, dat, dat voel ik gewoon aan alles. Dus ik ben uh, uh, na dat Henk Groel uitgeschakeld was. Hè? Nog wel voor de bronzen medaille. Maar dat is voor Henk natuurlijk leuk. Maar hij kan maar voor één medaille goud. En dan komen uiteindelijk maar hè, de hele Nederlandse ploeg... twee bronzen medailles. Dat is gewoon te weinig. Dan, dan is het gewoon teleurstellend. Althans, dat dacht ik. Dus ik ben naar een aantal oud-judoka's gegaan... om eens te kijken van hoe dat nou eigenlijk echt komt. En het is voorbij. Althans, de vrouwelijke droom van Henk Groel is voorbij. Ah, dit is echt een drama. Het is uh, ongelooflijk... Uh... Ja, dit is onwerkelijk. Marin staat gewoon de eerste tegen de Japanse. Fantastische wedstrijd hierdoor. Komt uiteindelijk in een onwerkelijke positie, komt ze nog terug in die wedstrijd en wint hem. Er staat nu ook weer een hele goede wedstrijd. En op het laatst verliezen. Ja, dat is ongelooflijk. Ik weet niet wat er gebeurd hebben. Nee, het is niet alleen Henk en Marin, maar het is ook Dex, het is ook Guillaume. Ze zijn het allemaal. Ja, helemaal gelijk. Het, gaat, het loopt niet zoals het uh, moet lopen, denk ik. Ik zie ook Cor van de Geest. En dan zie ik, zie ik die. Ik heb Dennis net net gebeld, en iedereen is gewoon opgefokt. Is het altijd met judo of is het nu gewoon extreem? Nou, ik heb het idee dat het nu wel wat meer is. En dat komt vooral uh, doordat er, denk ik, uit, die, uh, uit de wedstrijden van Dex of de wedstrijden van Elisabeth, daar hadden we een medaille verwacht. Misschien wel van beide, maar in ieder geval van één van die twee uh, hadden we een medaille verwacht, gehoopt. Uh, die, die viel niet. Die dacht daarna... Uh, krijgt Edith ook uh, die domper? Mm -hmm. En dan komt er, zo soort, uh, komt er een beetje zo'n domper in zo'n ploeg. Zelfs bij mij, zelfs hier voel ik het al bij ja. de supporters en zo van. Potverdikke me. Het zal toch niet waar zijn ja. dat we gewoon al die jaren hierheen hebben geleefd. En dat we gewoon. Uh, ja, dat we er net overal naschrijven. Liefde, naast Ben Sonnenman, Heb jij er een verklaring voor dat het eigenlijk gewoon helemaal niet lukt met die Nederlanders? Een verklaring zou kunnen liggen in een mentale aspect waarbij. Een, een sportman, een, een judoka of een andere sportman. Ja. Een, een relatieve hoge spanningsboog neerlegt bij zichzelf. En namelijk Edith en Henk. waren, uh, natuurlijk vanuit Nederlands perspectief gezien. de favorieten voor een gouden medaille. Dus het kan zijn dat daar een, uh, een oorzaak ligt. Ik kan me niet voorstellen, ja, Henk, Henk is, is echt een bikkel. Ja, Henk is echt een bikkel. Maar uh, weet je, Herbert, jij weet precies hoe het zit. En ik heb, dus, ik heb daar ook gestaan, weet je wel. Je kan een dag treffen dat je niet goed genoeg bent... maar dat je alles fysiek uit je body hebt gehaald... maar dat je niet gered hebt. Ik zag nu een sportman waar de handrem nog op zat voor de helft. Dennis, hoe voel je je? Ja, ik baal enorm. Want uh, we hebben vandaag gewoon uh, een hele slechte judodag. Kijk, Henk uh, komt hier voor goud en die doet het gewoon niet goed... Maar ja, voor mij zelf persoonlijk is het natuurlijk veel belangrijker dat mijn broer heeft hier meegedaan. En die had een enorm zware loting. Die rust waar hij van verloor. Het was heel moeilijk om daarvan te winnen. Ja, nou ja, goed. Het uh, ja, is balen dat het zo is. We hebben, ik heb 30 jaar gejudood. Ja. En uh, nou, dit was dan de laatste pot van, van de geest uh, op, om, op, het, uh, op het internationale uh, niveau. Heb jij er een verklaring voor dat, we eigenlijk allemaal, dat het eigenlijk allemaal net niet lukt? Ja, je ziet gewoon dat er sommige landen die gaan er gewoon helemaal voor. Je, je hebt een, een Rus, uh, Rusland won vier jaar geleden geen enkele medaille. Daar heeft Poetin een hele hoop poenen ingestoken. Die hebben nu twee gouden een bronzen. staat nu weer een jongen in de half finale. Ik hoor uh, uh, inside dat uh, de judobond dus wat op, uh, op uh, omvallen staat. Ja, maar het gaat niet alleen over judo. We kijken ook naar andere sporten. Het gaat gewoon niet goed. En als we daar gewoon niet echt serieus wat aan gaan doen. En uh, we blijven maar wel uitspreken dat we bij de top 10 willen horen. Volgens mij moeten we gewoon serieus dingen veranderen. Om over vier of over acht of over twaalf jaar gewoon wel uh, een sloot te kunnen halen. Ja, dat was uh, Dennis van der Geest als laatste. Uh, Een de kritiek. Die zegt gewoon, ja, ja. Het is gewoon te weinig geld. Ja. Eerder hoorde ik al, ja, we zijn mentaal niet sterk genoeg. Ja. Waarheid zal misschien in het midden liggen, denk ik? Of, nou, wat vind jij? Um, ik denk dat ze wel te gespannen waren. He, de, de, de, de, ik vind het gaaf om erbij te zijn. Want je voelt daardoor echt de extreme spanning. Uh, maar als het dan net niet goed gaat, ja, dan, dan, dan gaat, gaat ook in één keer alles mis. Waar dus komt het dan vandaan? Ja, dat zit er ook een beetje in de cultuur. Als ik die daar rondloop, die gasten zitten continu aan, aan elkaar te trekken. Dan, dan, dan, daar zit zoveel emotie in. Ik, heb daar, uh, ik liep er even door de cruise heen. En dan zag ik die dat die, die, die eigenlijk de, hele, de grootste concurrent van, uh, van Henk Grol. En die zat daar gewoon in een hoek, een boom van een vent van, van 100 kilo. Hè? In een hoek zat hij gewoon te, te huilen, als een klein kind. Er zit zoveel emotie, zoveel spanning in die sport. En dan kan het goed vallen en dan kan het ook verkeerd vallen. En ik denk dat daarin te veel mensen zijn... die nu ja, gewoon zoveel emotie hebben. Zo'n korf van de geest, dat is één brok emotie. Ik sprak Even later sprak ik ook Mark Huizinga. Ik zei van, Mark, jij bent toch eigenlijk de aangewezen persoon, hè? Jij bent een evenwichtige persoonlijkheid die gewoon dat, dat, dat eigenlijk op moet, moet, moet, moet, gaan, moet gaan pakken. Om, om te vergeet niet, hè, want nu is het wel het einde van een tijdperk. Hè? Mm -hmm. uh, Ilko van de Geest uh, die, die, die gaat weg. Is van een bedag, maar Hij is eigenlijk ook gewoon een Nederlander. Dus de familie van de Geest gaat eigenlijk een beetje af, een beetje afstand nemen. Korg gaat er waarschijnlijk uh, mee, mee, mee stoppen. Ja, Dan is er in één keer die, die familie van de geest is weg. Uh, en wie komt er dan terug? Ik denk dat het zo op tijd is voor de jongens die, die, die er nu uh, gestopt zijn: Dennis van de geest of een, of een uh, Mark Huizer. Dat, dat soort jongens, dat zijn de grote iconen. Die hebben we nodig om dat, dat, dat Judo weer over vier jaar weer echt op, op niveau te krijgen. Ga je morgen ertoe? Ik weet het nog niet. Ik denk dat ik naar het High Performance Center ga... om daar eens te kijken en uh, proberen een afspraak te maken met... Uh, ik zou het heel leuk vinden om even met Tommy Molet te gaan praten. Die gaat nog uh, aan het uh, meedoen met het uh, taikando. Het High Performance Center is die tent van, van de NOC en ja. NSF... Uh, in, in het Olympic Park waar begeleiders en, en uh, atleten elkaar kunnen ontmoeten. Ja. ja, en ik ga er eens een keer heen. Ik wil even kijken van of er nog uh, atleten rondlopen, hoe het eigenlijk gaat. Ja. Dus uh, daar ga ik in ieder geval even heen. En verder rest, uh, ga ik weer een mooie sport bekijken. Ben ik heel benieuwd naar, naar het uh, High Performance Centrum. Zeker. Okay. Dank je wel. We gaan uh, naar... Uh, Bas Stigler Twente tegen Mladder Bolles af. Laatste minuut van de eerste helft nog altijd 0-0. Hoewel Tjatti er heel dichtbij was met een schot na prachtige Twentse aanval, trouwens. Allemaal één keer raken. Goed positiespel. Schoten bal tegen de onderkant van de lat. Bijna uitstand vanaf een meter of 2-3-24. Dat zag er goed uit. Dat leverde het grootste applaus uit de, helft, of de eerste helft op. Applaus kreeg zo even ook Dimitri Boulikin. Die... De duckout is opgestaan en is begonnen aan de warming-up. Die zal dan straks gaan komen in de tweede helft in plaats van kleiner Plet, Dat is toch de dissonant eigenlijk wel voorin bij Twente. Waar iedereen zo makkelijk voetbalt. Tadic, Chadli, Fer en ook Willem Jansen. Dat gaat eigenlijk allemaal soepel. Maar bij Plet merk je dat daar, ja, nou ja, de kwaliteit om dat mee te doen er eigenlijk niet is. Iedereen weet ook eigenlijk dat het nog niet helemaal rond is. Maar dat hij normaal gesproken naar NEC zal vertrekken. Als de heren Bulekin en Castanjos laten we zeggen, ingeburgerd zijn. Dan heeft hij hier zijn langste tijd wel gehad in Enschede. Nog even in de slotfase van de eerste helft. Komt er komt een minuutje extra tijd. Bijna een klein blessurebehandelingetje. Nog even de Tsjechen. Ja, handig overstapje van Magera. Maar dat handig overstapje levert het bal bezit op voor Twente. Omdat er bij de Tsjechen niemand rekent op dat overstapje. Bij Twente wel. Tadic vanaf de linkerkant van het veld. Twente verdient een goal. Heeft de mogelijkheden dus ook wel gekregen. Misverstand in de aanval. Nog met een gelukje komt die bal voor de voeten van Chatli. Maar uiteindelijk krijgt ook Chatli daar niet voldoende contact mee. En rolt de bal door in de handen van Seda, de keeper. De slotseconde van de eerste helft. Ga er maar vanuit dat het rust wordt in Enschede... waar Twente wel beter was en de kansen kreeg, maar niet scoorde. 0-0, Twente bonus het is 7 minuten over half negen. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Hier is Wim Veel minderjarige cannabisgebruikers halen hun softdrugs in de koffieshop... hoewel dat verboden is. Volgens het Trimbos Instituut zegt 38% van de minderjarigen... die blowen dat hun cannabis uit de koffieshop komt... Het is overigens niet duidelijk of ze de drugs zelf kopen of dat ze anderen naar binnen sturen. De cijfers staan in de Nationale Drukmonitor 2011. Het Trimbos Instituut noemt die cijfers opmerkelijk. Koffieshops mogen geen drugs verkopen aan klanten onder de 18. Net als met alcohol moeten koffieshops klanten om een legitimatie vragen, zegt het instituut.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 De Europese Centrale Bank is in principe bereid tot verdere maatregelen om de euro te steunen. De bank kan bijvoorbeeld opnieuw besluiten om obligaties van de eurolanden op te kopen, zegt bankpresident Draghi. Maar eerst is het noodfonds aan zet, zegt de bankpresident. Daarna kan op verzoek van de lidstaten de ECB in actie komen. En de Britse baanwielrenner Chris Hoy heeft voor de vijfde keer in zijn carrière een gouden Olympische medaille gewonnen. Daarmee evenaart hij het record van zijn landgenoot Steve Redgrave. Die bij het roeien vijf keer goud behaalde. Hoy won met drie andere Britten goud op de teamsprint. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De 21 spelen in de voorronde van de Europa League. En het zwemmen in Londen is weer begonnen. Met gelijk al sensatie op de eerste afstand. Zo verwachten wij Bob van der Tak. Ja, 50 meter vrije slag, mannen is altijd een spectaculair nummer. Zo'n kort sprintnummer. En uh, gelijk uh, een ex-equo. Cesar Cielo Filio en Cullen Jones tegelijkertijd bij de finish in de tijd van 21-54. Daarachter Anthony Irvin met 21-62. En uh, zometeen krijgen we dan de tweede halve finale. Ja, en het is natuurlijk de grote avond. Die moet het worden van Ranomi kromo Wijjojo. Over een dik uur is het zover die finale op de 100 meter vrije slag. Veel Nederlanders in het stadion, veel supporters voor haar. En dan uh, moet het dus gaan gebeuren. Laten we hopen dat het lukt. Ik ben ervan overtuigd dat het lukt. Als iemand het kan, is zij het. Maar we moeten dus nog even geduld hebben. Heerenveen ging de rust in met een 1-0 voorsprong tegen Rapid Boekarest. Frank Wielaert. is de bal Rol, alweer. Ja, een minuut of drie geleden is dat weer begonnen. Sindsdien is er aan de stand in ieder geval niets veranderd. En aan het feit dat Rapid Boekarest niks fatsoenlijks kan bedenken aan de bal... is eigenlijk ook nog niks uh, veranderd. Dus wat dat betreft heeft die rust zeer zeker niet geholpen. Bozovic nu in ieder geval een tegenstander voorbij. Dat is maar goed ook, want hij is de linksback. Als hij hem niet voorbij was gekomen, had de Heerenveen zo door kunnen lopen. Maar het lijkt in ieder geval op dat uh, Rapid een aanval gaat opbouwen. Maar die strand er weer bij Mili Savlevic aan de linkerkant. Over de zijlijn kunnen ze toch gaan ingooien. De mannen van uh, Rapid dat gaat gaat Gregori doen Doet dat in de achteruit richting Bozovic? Nu een middenlijn overgestoken. In combinatie met Gregori aangaan. Bozovic door naar de achterlijn. Krijgt de bal niet terug. Want Gregori draait de andere kant op. Maar heeft dan geen idee waar hij de bal kwijt moet. Wordt ook onder druk gezet. Wordt hem dus ook moeilijk genoeg gemaakt. Bozovic is uiteindelijk toch aan de bal gekomen. En dan wordt hij gemakkelijk weggegeven. In eerste instantie, maar ook weer over de zijlijn geschoten. Dus blijft Rapid in balbezit. Nog altijd diep op de helft van Herenveen. Opnieuw Bozovic gaat nu de achterlijn proberen te zoeken. Maar speelt de bal te ver voor zich uit. En zo komt Herenveen toch nog heel eenvoudig weer uit de problemen. In ieder geval weer in balbezit. Want problemen, daar kunnen we nog niet van spreken als het gaat om de Friese Noordveld. Met de bal op de rand van zijn doelgebied. Speelt de bal kort in de richting van zomer. Wordt gelijk onder druk gezet. Moet de bal dus weer terug naar Noordveld. En dan toch maar die lange haal naar voren. Veel te lang naar voren. Bozovic kopt uit de bal richting het middenveld voor Rapid Bukarest. Juricic pikt daarop. Slordig het bal over de zijlijn. En zo levert Juricic weer in. En is er sprake van kramp zien we ineens... Volgens mij is dat bij Hakim Ziyech, de jongeling uit de A-junioren die de assist gaf voor de 1-0 e aan Jurisic. Die wordt nu geholpen door een van de Rapid-verdedigers om van die kramp af te komen. Vijf minuten na de rust en 1-0 e voor Heerenveen tegen Rapid. Nog even naar het uh, zwembad, naar de opkomst van uh, de mannen die het moeten gaan doen op de tweede 50 meter vrije slag. Het zijn wel mannetjes, sommige die uh, naar buiten komen, hè? capuchonnetje op en uh, zo'n... Uh... Spiegelende, spiegelend ja, brilletje ja. op. Het zijn net filmsterren. Ja, ja, ja, ja. ja Boxers uh, ja. lijkt het soms wel. Ja, André Grechin zag ik hier voorbij komen. In een werkelijk afzichtelijke pak. Ik weet niet hoe die Russen aan zo'n lelijk pak kunnen ja. komen. Maar het ziet er echt niet uit. Maar goed, het gaat natuurlijk uh, om het zwemmen. En uh, het is de vraag of Grechin zometeen zich kan uh, plaatsen. Overigens in die eerste halve finale James Magnussen gezien. Maar op de zesde plaats in het uh, virtuele klassement op dit moment met een tijd van 22 0-0. En het lijkt er dus op dat ook dit weer een debakel gaat worden voor Magnussen die uh, gezegd heeft dat hij niet heeft geslapen vannacht na zijn nederlaag van gisteren op de 100 meter vrij toen hij 100ste tekort kwam voor het goud. Werd afgetroefd door Nathan, Adrian en Magnussen. Voor hem dreigt dit Olympisch toernooi uit te lopen op een drama. Nu de tweede halve finale met uh, dus André Grechin onder andere. We zien ook Goodall Ronald Schoeman uit Zuid-Afrika. En de man die als vanmorgen als snelste was in de halve finale, of in de series. Dat was George Bovell uit Trinidad. Daar is de start van de race. Rammen en naar die muur. Dat is natuurlijk het motto, want het is maar kort. Je moet zorgen dat je goed ligt naar die die start, anders ben je al kansloos. Het is Bovell die goed gaat in baan 4. Hetzelfde geldt voor Fratus. De Braziliaan in baan 5. Die gaat winnen, denk ik. Ja, het wordt Fratus in 21.63. Bovell wordt tweede. En Florent Manadou, het jongere broertje van Olora Manadou, op de derde plaats. En dan is Fratoes de winnaar van deze tweede halve finale. Dus ietsje langzamer dan Shello en Jones in de vorige serie. Maar het is natuurlijk genoeg om de finale te bereiken. En inderdaad ligt James Magnussen eruit. Hij eindigt als elfde. En uh, weer een tegenvaller dus voor de Australiër die in de aanloop naar deze Spelen nog zo'n grote mond had. Maar uh, de daden die, uh, zijn niet helemaal parallel gelopen met die grote mond. Shallow, Filio en Jones. Zij gaan als snelste door naar de finale. Irvin op de derde plaats. Fratus vierde, Bovell vijfde, Manadou zesde, Iman Sullivan uit Australië. En Roland Schoeman is er toch ook weer bij. Knap hoor, met zijn 32 jaar. Op het sprintnummer zien we hem morgen terug in de finale. Turner, Céline van Gerner, zette een historische prestatie neer in de al vandaag. In de meerkampfinale werd ze twaalfde. Dat had nog geen Nederlandse haar voorgedaan. Edwin Cornelissen sprak met haar. Nou, je mag gelijk nog handtekeningen uitdelen ook, Céline van Gerner. Ja, dat is al de tweede keer deze week. Ja, is dat zo? Vorige keer ja, ook na al? Ja, de kwalificatie ook al, ja. Kijk, dus ze beginnen je te kennen zo onderhand, die mensen. Ja, ze letten goed op, denk ik. En dat mag ook wel, na zo'n finale, want het was fantastisch, hè? Ja, het was echt geweldig. Ik heb echt... Uh...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 Volgend jaar moet ik echt even heel erg richten op school. En uh, nou ja, ik, zie, ik zie daarna wel. heb ik nu nog niet over nagedacht. Nee, maar wel eerst even wat gas terugnemen. Ja, ik ga eerst uh, neem even gas terug, even vakantie. En uh, daarna zie ik al je. Maar deze is vast in de pocket, hè? Dus, uh... Deze is al in de pocket, ja. Echt super. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Ik zag jou hier. Thanks. Finale van de 200 meter schoolslag bij de vrouwen, Bob van der Tak. Ja, Dit moet het glorieuze moment gaan worden van Rebecca Sony, de 25-jarige Amerikaanse dochter van Hongaarse ouders. Vader en moeder emigreerden. Vanuit Europa naar de Verenigde Staten. Sony spreekt ook Hongaars, maar ze is dus geboren en opgegroeid in Amerika. En ze heeft Amerika al heel wat medailles bezorgd de afgelopen jaren. En daar kan er vanavond dus weer eentje bij komen. Sony is de houdster van het wereldrecord sinds gisteravond. Want toen kwam er 2.20.0.0 op de klokken. Ze dachten, laat ik eens wat proberen. En toen kwam er dus een wereldrecord uit. Na 50 meter, Sony op de tweede plaats. Verrassend, de Zuid-Afrikaanse in baan 2 aan de leiding Suzanne van Billion. Uh, geboren in uh, Bloemfontein, maar nu uh, wonend en trainend in Pretoria. Sony nog uh, niet uh, er voorbij uh, voorlopig op de tweede 50 meter. Nu schuift ze wel wat op. Ja, nu is ze er wel voorbij. Nu heeft ze de leiding in de race te pakken. En zie er dan nog maar eens voorbij te komen. En die gele lijn van het wereldrecord, die zie ik hier alweer op de monitor. Rebecca Sony gaat de eerste vrouw onder de 2.20 worden wellicht. Maar zover is het nog niet. 100 meter, 41 honderdste de voorsprongen. De Zuid-Afrikaanse, de Japanse Suzuki op de derde plaats, op een halve seconde. De tweede, 50 meter. Rebecca Sony. Titelverdedigster ook in Peking won ze ook het goud op dit nummer. En nu heeft het er toch ook de schijn van dat ze gaat winnen. Al is de voorsprong zeker niet zo groot als gisteren in de halve finale. Toen ging het toch allemaal wat makkelijker. Maar een voorsprong is een voorsprong. Je hoeft niet met veel verschil te winnen. Dat liet Nathan Adrian gisteravond wel zien. Die won goud op 100ste Dat is ook genoeg natuurlijk. 150 meter. De marge is gegroeid. 72 honderdste. Suzuki nu op de tweede plaats. En Rikken. Mullen Pedersen naar Denemarken op de derde plaats. Nu de laatste 50 meter. Het publiek laat van zich horen. Rebecca Sony op weg naar titelprolongatie. Net als in Peking op weg naar Goud. Haar vriendje Ricky Barons won twee dagen geleden Goud met de estafetteploeg. Nu is het de beurt aan haar om het te doen. Het mislukte nog op de 100 meter schoolslag door dat meisje uit Litouwen. Maar nu gaat het lukken. Rebecca Soni op weg naar goud. Op weg naar een wereldrecord. Wat een magistrale race. Goud voor Rebecca Soni. Suzuki pakt zilver en Evi Mova het brons. En het nieuwe wereldrecord 2.19.59. Alsjeblieft. Een verbetering met meer dan 14e. Een geweldige race van deze Amerikaanse. En ze is natuurlijk gigantisch blij. Ze heeft de gouden medaille dan te pakken hier in Londen. Wat een fantastische race van Rebecca Soni. 2.1959. Ze gaat dus inderdaad onder die 2.20 heel ruim. En dat is bijzonder, bijzonder knap. En dus Suzuki met het zilver uh, in 220 72 Evi Mova het brons in 220 92 Dat is het podium. Maar wat een race en wat een uh, begin van deze, van deze avond. Wat een eerste finale. Goud voor Rebecca Sony op de 200 meter schoolslag. Heerenveen tegen Rapids, Boekarest, Frank Wilaert. 1 uur onderweg en Veen nog op 1-0. Maar Rapid Boekarest heeft zo langzamerhand wat meer balbezit gekregen. En is in ieder geval ook één keer gevaarlijk geweest. Mili Savlevic verraste op snelheid Gouwenleeuw. Op zich verbazingwekkend, want Mili Savlevic kan niet zo gek veel. Behalve heel hard rennen, dat dat Gouwenleeuw dus moeten weten. En uh, daar liet hij zich toch even verrassen. Haalde de achterlijn, Mili Savlevic gaf voor op Ilioski. Maar daar had Zomer dan net op tijd het oog in. Die haalde de bal net voor Ilioski weg. Het doel was leeg omdat Noordveld al richting de eerste paal vertrokken was om te proberen die voorzitter nog uit te halen. Maar uh, zomer werkte de bal over de achterlijn en uh, de corner die daarna kwam werd ook nog heel even gevaarlijk omdat Sordu nog aardig uithaalde. En dus heeft Rapid zich aanvallend ook een beetje gemeld. In ieder geval even een fase laten zien dat ze ook vanavond aanwezig zijn in uh, Friesland. En daarmee is Heerenveen ook onmiddellijk gewaarschuwd. Je moet niet zomaar denken dat je deze 1-0 even over de streep trekt en dat je daarmee voldoende hebt omdat ook volgende week in Roemenië allemaal in orde te maken voor die play-off ronde. Om die play-off ronde te gaan halen. Opnieuw nu Rapid Boekarest in balbezit via Oros. een van de twee centrale verdedigers. Een nieuwkomer in het elftal. Taxera, zojuist ingevallen voor die Milisaflevic. Dat scheelt alweer een boel snelheid in ieder geval. Zoveel mag wel duidelijk zijn bij Rapid. Levert de bal ook onmiddellijk in. De Braziliaan schiet hem zomaar over de zijlijn. En uh, ja, zou daarmee eigenlijk kunnen zeggen... daarmee maakt hij in ieder geval mogelijk voor zijn coach Sabau... Om te gaan wisselen. En dat betekent dat Ilioski, de man die die bal zo graag had in willen tikken, dat niet kan doen. Hij gaat naar de kant en voor hem in de plaats komt Goga, een andere aanvaller. Een spits van een spits dus, niet heel erg fantasievol. En dat past wel een beetje bij Rapid Boekarest vanavond tegen Heerenveen. Na 62 minuten 1-0. De tweede helft begint ook weer bij Twente tegen Mladá Boleslav uit Tsjechië. Hier bij de elftallen ongewijzigd. Nee, bij Twente een wissel. Dat uh, zat er eigenlijk al wel aan te komen. Plet, die niet goed was in de eerste helft, is vervangen door de nieuwe Rus. De grote Dimitri Boulikin zijn uh, officiële debuut in het elftal van Twente. Het punt van de aanval. En dan maar kijken of hij wat makkelijker daar in de buurt kan komen van de goal van de Tsjechen. Daar waar Twente natuurlijk in de eerste helft wel dichtbij geweest is. Zelfs de lat raakte via Chatti maar geen goal wist te maken. En nu komt er goed door aan de rechterkant Tadic met een voorzet die laag komt. Bij Bulekin, die draait meteen weg, kapt en moet eigenlijk schieten. Maar wil dat dan een ander overlaten, krijgt de man nog gelukkig terug en schiet hem dan alsnog bijna erin. Ja, dit hebben we Pletters dus niet zien doen in 45 minuten voetbal. Zo gevaarlijk is de oudspit van Heracles niet geweest en dat laat Bulikin dan eigenlijk meteen zien. Eerst is het goed wegdraaien, dan vervolgens wil hij de kans nog aan een ander geven. Als hij hem dan per ongeluk terugkrijgt schiet hij maar net voorlangs. En zo is het uh, nog altijd 0-0 bij Twente. We gaan even kijken bij Frank in Heerenveen. Wat is er aan het bandje? 2-0 geworden. Djuricic uitstand. Hij krijgt de bal op een presenteerblaadje aangeleverd. Omdat Constantin daar zomaar inlevert. En dan krijgt Jurisic een randje straks op hij staat. Hij draait een beetje. Hij denkt, hé, hey, ver, verre hoek. Helemaal open. En inderdaad, Alboed kan er niet meer bij. Zijn tweede goal. En dat betekent ook de 2-0 voor Heerenveen. De wedstrijd van vandaag is daarmee wel zo'n beetje gespeeld. En nou maar hopen dat het genoeg is voor Heerenveen om dat volgende week ook mee te slepen uit Roemenië tegen deze uitermate zwakke Roemenen. 2-0 dus tegen Rapid Boekarest voor Heerenveen. Wij We gaan weer naar Enschede, naar Pas. Ja, daar zijn de 33 meegereisde fans uit Mladaboleslav weer rustig gaan zitten nadat Buleki dus de kans miste en de hoekschop die het gevolg was. Want die bal werd dus blijkbaar nog door een van de verdedigers licht aangeraakt. Die hoekschop leverde ook niets op en zo is het rust, de rust in dat vak ook weer, weer gekeerd. Bijna 19.000 mensen toch ook weer in de goalsvesten vandaag. Die kijken nu naar de tweede blessure van vanavond van Petter Johanna. Een van de twee centrale verdedigers. Die was er in de eerste helft ook al een keer laten we zeggen, slecht aan toe. Toen na dat duel met Tadic waar hij de bal of de schoen van Tadic in het gezicht kreeg. Nu na een uh, kopduel waar hij eigenlijk denk ik vooral ongelukkig terecht komt. Maar ja, ik heb dat gezegd. Zoveel mensen die er niet zijn bij de Tsjechische minstens missen zeven min of meer basisspelers. Dat het uitvallen van nog één of twee mensen uit dit elftal voor nog grotere problemen zou zorgen. De trainer Miroslav Kubek. Wie kent hem niet, zei ook gisteren op de persconferentie. We moeten echt maar proberen om als team... De problemen op te vangen die we hebben met de blessures, dus het is niet anders. Voorlopig doen ze dat in ieder geval defensief naar behoren. Douglas heeft de bal. Slecht uitverdeeld trouwens. Overname van de Tsjechen Die zich dan eigenlijk voor het eerst sinds laten we zeggen, een uur op de helft van Twente laten zien. En nog aardig schieten. Ook geen gekke bal van Jakub Mares. Dat is de laten we zeggen, tweede spits van Boleslav. Maar die schiet vanaf een meter of 25 de bal. Nou ja, wat hard was hij wel. Maar met net te weinig richting over het doel van Michailov. Kansje in ieder geval voor de Tsjechen. Twente en Mlada Boleslav na nu 48,5 minuut... nog altijd zonder goals in Enschede. In het Olympisch zwembad uh, begint zo meteen de finale van de 200 meter. rugslag voor heren. Ja, daar had natuurlijk... Uh... Wat natuurlijk onze landgenoot Nick Driebergen bij moet zitten, hè? Bob van der Tak. Ja, maar die miste hem hè? op 200. En daarom ligt nu wel in het water Jacob Jan Toemarkin in baan 8. Die volgens mij geen enkele rol van betekenis gaat spelen in deze race. Want uh, er is ook nog een, uh, Ryan Lochty, de titelverdediger en de regerend wereldkampioen. Die een avond tegemoet gaat trouwens. Want hij zwemt over een half uurtje ook nog de finale van de 200 bisselslag tegen Michael Phelps. Die kan aan de bak dus, 50 meter. Lochty heeft een voorsprong, maar die voorsprong is niet groot. Op zoeken Iri uit Japan, 300ste. Kaweki, de Europees kampioen uit Polen, op de derde plaats. Lochty en Clary, de andere Amerikaan in de binnenbanen, zeg maar, tussen de gele lijnen in baan 4 en baan 5. Tyler Clary en Ryan Lochte. Lochte nog altijd met een voorsprong. Als we gaan richting het keerpunt van de 100 meter. En uh, Lochte is daar als eerste. Hij heeft zijn voorsprong wat uitgebreid, zo lijkt het. Inderdaad, 22 ste nu het verschil met Irie. 38 ste is de marge met Clary. De tweede... 100 meter van deze race en het gaat tussen deze drie mannen. De rest is al redelijk op afstand gezwommen. Het gaat tussen Lochti, Clary en Irie. Dat zijn de drie die het podium gaan halen waarschijnlijk. Maar het is de vraag natuurlijk in welke volgorde. En Clary blijft toch aardig bij hoor bij Lochtie. Dat valt helemaal niet tegen wat hij laat zien. 150 meter, het verschil is maar 1200ste en Irie maar op 2300ste. En dan moet Lochtie toch nog vol aan de bak op de laatste 50 meter. Wat heet, daar komt... Clary met een aanval. Daar komt Clary met een aanval. En die is er gewoon voorbij. Zo lijkt het. Of nog niet? Nee, nog niet. Hij ligt er wel bijna naast. Tyler Clary en Irie ook. Ze liggen bijna op één lijn als we gaan richting de finish. En het wordt Clary. Het wordt Clary, denk ik. Die Lochte hier gaat verslaan. Dat is een sensatie. Tyler Clary, Olympisch kampioen. die tweede. Irie derde. Maar Clary zorgt hier voor een geweldige sensatie. Tyler Clary uit Riverside, Californië doet het hier in 1.53-41. Een nieuw Olympisch record. Maar Lochti kan zijn titel niet prolongeren. Hij kijkt wat sip Ryan Lochti. En Clary die houdt de handen voor zijn gezicht. Zo van dit kan toch niet waar zijn. Dat ik Lochti heb verslagen. Dat ik Olympisch kampioen ben. Maar het is wel waar. Hij wijst, hij wijst naar boven. Hij steekt uh, zijn wijsvinger op. Uh, een 1 zullen we dan maar zeggen. Ja een 1 inderdaad. Hij wint Tyler Clary. Dat is een verrassing. De Olympisch kampioen op 200 meter rugslag. En Lochti verliest dus zijn eerste. De finale van de avond. Bos Tegeler, Twente tegen Mladaboleslav. Boleslav. zesde minuut van de tweede helft krijgt Twente waar het al een tijdje op aas, Waar het recht op heeft. En wat het verdient, namelijk de voorsprong 1-0. Hij komt via het hoofd van Leroy Fer. Die ze dan wel heel makkelijk maakt. Want dat deed hij in de vorige ronde immers ook al. De vrije schop vanaf de rechterkant komt indraaiend van de voet van Tadic. Die hebben we toch ook al een paar keer kunnen betrappen op goede ballen van die kant. Deze komt echt puntgaaf. Bij de eerste paal is Boelekin de bliksemafleider. En even daarachter staat ver, weliswaar slecht gedekt. Die kan hem zo binnenkoppen. 1-0. En we gaan kijken in Heerenveen, want ook daar Frank is gescoord. Maar voor wie? Voor Herenveen en uh, de voorsprong dus vergroot na een uh, enorme fout achterin bij Herenveen, Waar even leek dat Duarte een penalty ging krijgen. Dat moment werd weggewoven door de Portugese scheidsrechter. Notabene een landgenoot die een duidelijke overtreding daar over het hoofd zag van uh, Raitala. De linksback van Heerenveen. Maar aan de andere kant, even later, is het de Roon die van Sparta overgekomen is. Zijn eerste officiële doelpunt voor Heerenveen maakt. Helemaal vrijstaand. Keurig schot hoor. Dat wel, want het was nog een moeilijke hoek. Ook al was de goal nagenoeg leeg. Er stonden inmiddels wel weer drie verdedigers door. Hij kreeg hem er tussendoor. Keurig netjes tegen de touwen. En na 70 minuten staat het 3-0 voor Heerenveen. En nu vergeten ze bij Rapid om te schakelen. Is Juris iets erdoor. Maar zet Constantin er goed een been tegenaan. En voorkomt die grotere problemen voor de Roemenen. Die dus met 3-0 achter staan in Heerenveen. Hey.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 broad day, don't leave me alone, leave me alone, alone in the broad day line, in the broad day 2003 het was in Nederland een hit. In 2006, Gabriel Rios, de broad daylight. Het nieuws van 9 uur, dat schuiven we iets op. En daar hebben we een goede reden voor. Want er komt een Nederlandse weer in actie in het zwembad bij Bob van der Tak. 200 meter rug, halve finale. Ja, met Sharon van Rouwendaal. Het is een gelukje dat ze er nog bij is. Want ze tikte aan als 16e vanmorgen. De 16e tijd althans. 2-10-60. Dat viel allemaal flink tegen, maar ze zit erbij en dus uh, moet het nu wel een stuk harder dan vanmorgen toen ze vooral in het tweede deel van de race veel te veel tijd liet liggen. Drie seconden ruim boven haar persoonlijk record. Van Rauwendaal begint voorzichtig, begint rustig, maar dat kennen we van haar. Het is juist een zwemster die altijd uh, voorzichtig haar races opbouwt en dan uh, op die laatste 100 meter uh, het tempo uh, vol kan houden, heel vlak kan zwemmen, maar dat lukte vanmorgen dus niet. Van Rauwendaal... Mendaal keert als zevende in 31.01. Dan is ze drie tiende langzamer dan vanmorgen. En dan uh, begint ze dus uh, nog wat behoedzamer aan deze race. Waarin uh, verder uh, liggen... Alexiaan Castel uit Frankrijk, de Europese kampioen. En Elisabeth Bijzel uit de Verenigde Staten. En ook Elisabeth Simmons uit Groot-Brittannië. Vandaar het kabaal weer in het stadion. 100 meter. Bijzel aan de leiding voor Ney en Simmons. Van Rauwendaal keert nog steeds als zevende in 1 0 4 0, Halve seconde boven de tijd van vanmorgen. Maar dan zou ze toch ook wat meer moeten overhebben op die tweede 50 meter. Of is gewoon.